9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De politie zou beelden van overvallers moeten bekijken. voordat winkeliers die online zetten. Dat zegt voorzitter Koonstam van het college Bescherming Persoonsgegevens in de Volkskrant. Volgens Koonstam is het beter als eerst wordt gecontroleerd. of de overvallers bekende van de politie zijn. Ze kunnen dan worden opgepakt zonder dat ze online aan een schandpaal worden genageld. Het CBP pleit bovendien voor een nationale website voor beelden van verdachten. In het interview ontkent Koonstam dat hij eerder opriep... tot hoge boetes als winkeliers toch, zonder tussenkomst van de politie... camerabeelden op internet plaatsen. Bagger- en bergingsbedrijf Boskalis heeft in het eerste half jaar... ruim 114 miljoen euro winst gemaakt. Ongeveer 8 procent minder dan vorig jaar. Toch is de grootste baggeraar ter wereld tevreden... en spreekt het bedrijf van een goed resultaat... onder uitdagende marktomstandigheden.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 Die werd in Pakistan gedood door een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Letterman haalde in de uitzending zijn vinger langs zijn keel. De FBI heeft laten weten de bedreiging tegen de tv-presentator serieus te nemen. Amerikaanse wetenschappers waarschuwen voor het uitsterven van een koraalsoort in het Caraïbisch gebied. Oorzaak van de bedreiging is een virus in menselijke uitwerpselen... dat via rioolwaterzuiveringsinstallaties in zee terechtkomt. Het virus bestaat niet in dierlijke ontlasting. In de Amerikaanse staat Florida is de waterzuivering gerenoveerd... waardoor de koraansoort daar geen gevaar meer loopt. De wetenschappers hopen dat andere regio's het voorbeeld volgen. Het weer, eerst nog wat zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en krijgen we met buien te maken. Vooral vanavond kunnen de buien lokaal stevig uitpakken... met onweer, hagel en windstoten. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden... en plaatselijk 25 graden in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 36 kilometer file. De langste file staat momenteel op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld zijn twee rijstroken dicht. Er is een auto over de kop gegaan. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat nu 8 kilometer. Verkeer richting Barneveld kan het beste omrijden... vanaf Knopend Hoevelaken via Utrecht en Ede. Er is ook vertraging richting Amsterdam op de A1. Daar staat voor Knopend Hoevelaken 2 kilometer... Verder wat drukte rond Rotterdam op de A16... heeft te maken met een vrachtwagen die in Rotterdam vaststaat. Daardoor loopt het vast op de A16 richting Rotterdam... tussen Hendrik Ido Amwacht en Afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. En op de parallelbaan tussen Knopen Ridderkerk... en de Van Briden-Noordbrug 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is drie minuten over 9. Veel studenten geneeskunde willen niet meer de oudere geneeskunde in. Praten we zo over. En uh, het festival Lowlands staat op het punt te beginnen. En we kijken vooruit naar wat voor weekend het gaat worden. Dat in het Radio 1 Journaal tot uh, half tien deze morgen. Maar uh, we beginnen met Syrië. De Syrische president Assad zegt dat het leger en de politie... alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. VN-chef Ban Ki-moon bevestigt dat Assad dat zei in een telefoongesprek. Ban Ki-moon belde met Assad om zijn zorgen te uiten... over het buitenspoorgeweld van de afgelopen dagen. Ban Ki-moon Ki eiste dat het geweld zou stoppen... waarop Assad volgens de VN zei dat alle operaties al zijn gestaakt. Nicole de Vever, die volgt de ontwikkelingen in Syrië voor ons. Nicole, ja... Assad heeft dat nu wel gezegd, maar is het ook zo? Nou, als hij al gestopt zou zijn met het geweld... dan is het niet omdat hij geluisterd heeft naar de internationale druk. Maar dan betekent het dat een groot deel van het verzet... Is gebroken. In plaatsen als Der Al Zor en in Latakia is erg veel geweld gebruikt, eerder ook in Hama, in Derra. En je ziet dat de protesten daar zijn afgenomen. Nou, gisteren heeft men een soort van publiciteitscampagne gehouden, een propaganda zou je wel kunnen zeggen. Er zijn journalisten meegenomen en die konden er getuigen van zijn hoe er feest werd gevierd, bijvoorbeeld in Der Al Zor. Uh, mensen gingen de straat op om de troepen toe te juichen die de terroristen hebben verslagen. En nu is de, is de rust, zou dan zijn uh, weer verkeerd. Aan de andere kant zijn er ook nog meldingen van de onrust in andere steden. Uh, op wat kleinere schaal wellicht. En wordt er gezegd door de actievoerders, uh, ik kreeg vanaf nog een aantal uh, filmpjes binnen, verklaringen binnen. Die zeggen, ja wij gaan gewoon door met het verzet. Dus, dus uh, wat dat betreft is het verzet nog niet gebroken daar in Syrië? Het is heel moeilijk te zeggen. Bijvoorbeeld in Aleppo zouden toch weer duizenden mensen de straat op zijn gegaan. In andere steden zoals Homs, waar er ook heel hard is opgetreden. Op Hebben mensen nu een andere manier gevonden. Na het avondgebed komen ze bij elkaar. zingen liedjes, doen eigenlijk dingen waarvoor ja, er niet kan worden ingegrepen door de veiligheidsgroepen. Steden zijn belegerd, maar mensen kiezen een andere manier van verzet. En het wordt spannend om af te wachten wat er morgen gaat gebeuren, vrijdag. Wat uh, toch de, de dag is geworden dat mensen massaal de straat op gaan. Ja. Kijken wat er, uh, wat, wat er dan gebeurd is. Weet jij hoe, hoe Assad zijn, zijn gedrag, zijn, zijn acties tegen de demonstranten... rechtvaardigt tegenover bijvoorbeeld een bankje Moon? Nou ja, wat hij steeds heeft gezegd, het gaat om, om kleine groepen. Het gaat om terroristen die de stabiliteit van het land bedreigen. Uh, ik trek niet op tegen de vreedzame demonstranten. Mensen die hervormingen willen, mensen die daar ook gelijk in hebben... Ik vind ook dat er wat mis is aan onze samenleving en die hervormingen, daar ga ik met mijn regime voor zorgen. Nou, hij heeft een aantal stappen genomen, de noodtoestand is afgeschaft, dat heeft niks opgeleverd voor de mensen op straat, dat heeft niet extra vrijheid gebracht. Uh, hij heeft wat politieke vluchtelingen of uh, gevangenen vrijgelaten, maar echt een, een handje vol. En het ging eigenlijk meer om criminelen, zeiden mensenrechtenactivisten, dan om echt politieke gevangenen. Dus ja, zij hebben weinig uh, fedusie in de hervormingsplannen uh, uh, van Assad. Maar dat is wat hij zegt. Hij zegt, en daarom is het nodig om zoveel geweld te gebruiken. Nicole Le Drie medewerkers van de NS, twee machinisten en een conducteur... hebben een stervende vrouw langs het spoor laten liggen. Ze vonden haar, belden een ambulance... en nog voordat die er was, vertrokken ze met hun trein. Woordvoerder Ed Krasewski van het KPD, waar de spoorwegpolitie onder valt. De spoorwegpolitie heeft die zaak onderzocht. Wat, wat kwam er uit het onderzoek? Ja, dat klopt. De spoorwegpolitie onderzocht die zaak... omdat toen zij inderdaad bij het lichaam van die mevrouw arriveerde... Leefde deze nog, die mevrouw. Maar de trein was net weggereden. Dus ja, Zij was wij, onder een trein gekomen, begrijp ik. Dat weten wij niet. We gaan daarvan uit. Maar 100% zeker weten wij dat nog niet. Uh, maar goed, die mevrouw lag daar in ieder geval. En, en de trein was alweer weg toen de hulpverlening arriveerde. Nou, Dat, uh, dat vonden wij natuurlijk vreemd. We dachten, nou, dan willen we zeker weten wat is hier gebeurd en waarom zijn de NS-medewerkers vertrokken. Dus we hebben ze aangehouden en gehoord. Ja. En daarnaast uh, is onderzoek aan het lichaam, want die mevrouw is kort daarna toch overleden. Ja. Dus er is onderzoek aan het lichaam gedaan en daar is uh, uitkomen vast te staan dat, uh, ook al waar, waren de mensen van NS erbij gebleven, of... Waren er al gelijk ambulances bij geweest die mevrouw niet te redden was, helaas, ja. dat ze toch zo zijn overleden. Maar wat, waarom zijn ze daar weggegaan? Want iemand die aan de sterven is alleen laten, dat klinkt wel heel onmenselijk. Ja, dat, dat klinkt zo. Dat, dat is natuurlijk ook een van de redenen voor de spoorwegpolitie om daar oorzaak naar te doen van. Hebben die medewerkers zeg maar uh, nou, de dood... Uh, hadden die de dood van die mevrouw kunnen, kunnen voorkomen. Hè, door erbij te blijven of, of eerst de hulp te verlenen. Nou, daar is het gebleken dat dat niet zo was. Nee. En daarom heeft de Sporenpolitie in overleg met het Ombouwministerie. Uh, besloten om uh, nou, deze zaak verder af te sluiten. omdat er strafrechtelijk hun niks kan worden verweten. Maar uit uh, uh, ja, ethisch opzicht. Uh... Ja, dan maar kan iedereen zijn wenkbrauwen daarbij fronsen, natuurlijk. Maar dat, dat is voor iedereen. Uh, nou, voor u, voor, voor ja. iedereen. Maar, nou ja, de politie uh, moet zich natuurlijk bezighouden met, uh, met het strafrecht. Snap ik, snap ik. Maar, maar hebben ze, ze, ze wel gezegd waarom mee. ze zijn weggegaan? Dat hebben ze wel verklaard, alleen wij doen geen mededelingen over hun verklaringen. Oké, okay. dan moeten we dus nog even in duister tasten wat dat betreft. Ja. Heeft u contact gehad met de familie van de vrouw? Ja, de, de familie van de vrouw is, is, van die mevrouw is gelijk op de hoogte gebracht van de stappen die wij hebben ondernomen. Nou, die mensen hebben we ook aangehouden als ze verhoord zijn. En later ook dat ze weer op vrije voeten gesteld zijn... omdat uh, nou, de, de, de gegevens van de, van de auto autopsie, wat die hebben opgeleverd... Uh, dus ze zijn uh, volledig op de hoogte. Wat uh, gebeurt er nu met die medewerkers? Nou ja, dat is niet meer aan de politie. Hè. Voor nee. ons is die zaak afgedaan, zal ik maar zeggen. Okay. Maar dat is een zaak van het bedrijf van de NS. Daar kan ik niks over zeggen. Goed, uh, dank u wel uh, voor nu. Ed Kraszewski van het uh, KLPD... Een woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen noemt het voorval schokkend. De NS die zijn een intern onderzoek naar de zaak gestart. Ze voeren gesprekken met de drie medewerkers. En, ja, jaarlijks krijgen medewerkers van de NS zo'n 220 tot 250 keer te maken met dit soort gevallen. Het is tien over negen. De tango is in zijn geboorteland Argentinië bezig aan een revival. Muziek en dans die in de 19e eeuw samensmolten... tot de gepassioneerde levensuiting, zo kun je het ook wel noemen... Ja, dreigde toch meer een commercieel nummertje voor toeristen te worden. Maar nu hebben jongeren de tango herontdekt. Muziek van het Ciudad Baigon Tango Orkest. De groep bestaat uit twaalf jonge mannen en vrouwen...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 In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires wordt momenteel het wereldkampioenschap tango dansen gehouden en daaraan doen meer dan 400 dansparen mee. Het evenement trekt volgens de organisatoren zo'n 350.000 toeschouwers. Veel studenten geneeskunde willen niet meer de oudere geneeskunde in en daardoor is er een groot tekort aan gespecialiseerde artsen in verpleeghuizen. Frank Hoek van Zoon, dat staat voor samenwerkende opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen jongeren niet meer die ouderengeneeskunde in? Uh, belangrijk, het is onbekend, maakt onbemind. Het zit helemaal niet in het medisch uh, curriculum. Het wordt niet onderwezen? Het wordt niet onderwezen. Op maar één van de acht medische faculteiten in Nederland, namelijk in Nijmegen... is er een verplicht kooschap in een verpleeghuis. Dat is, dat is wel eigenaardig, want met de, de toenemende vergrijzing zou je toch denken... dat dat een groter aandeel gaat worden van de, de opleiding? Ja, dat zou je inderdaad denken, maar dat is dus nog steeds niet zo. Uh, nog steeds worden medische studenten opgeleid met het idee dat ze bij jonge patiënten heroïsche ingrepen kunnen doen... die daarna weer op de surfplank gaan staan. Ah. Terwijl natuurlijk de werkelijkheid is dat... welk medisch specialisme je ook kiest... ongeveer twee derde van je patiënten is ouder dan 60 jaar. Behalve bij de kindergeneeskunde dan natuurlijk. Ja. Uh, waarom is dan een speciale ouderengeneeskunde... Uh, wat dat betreft uh, belangrijk? Uh, omdat ouderen een specifieke manier hebben... waarop klachten zich presenteren... Uh, Legt u de ziekten doen zich anders voor. Dezelfde ziektes die volwassenen kunnen hebben... die zien er bij ouderen vaak anders uit... en vergen ook een andere behandeling. Ja, ja dus... En, en, en, wat, uh, we hebben nu verpleeghuizen waar die ouderen zitten. Wie, wie, werkt, wie doen dan het werk? Uh, in verpleeghuizen wordt het werk gedaan... door specialisten ouderengeneeskunde. Dat is een driejarige opleiding na het artsexamen. En daarvan zijn er op het ogenblik dus... Uh, veel te kort. Ja. En zijn er ook nog andere artsen die bijspringen? Uh, noodgedwongen, omdat er te weinig specialisten te krijgen zijn, worden er uh, basisartsen, huisartsen ingezet, uh, meer verpleegkundigen die uh, taken van de dokter overnemen. Maar dat is, uh, als we, hoor ik aan uw stem, niet, uh, niet voldoende. Nee, dat is niet voldoende. Zeker ook omdat natuurlijk de vergrijzing toeneemt. En uh, het, het zullen er alleen meer moeten worden. Maar deze mensen missen ook een, speciaal, ja, een specialisme? Uh, dat klopt. Dat klopt. En die kunnen onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde natuurlijk nog een hoop doen. Maar niet het vak in de volle breedte uitoefenen. Waar pleit, waar pleit u voor om dit te verbeteren? Uh, wij pleiten voor... Uh, Drie, drie dingen. Het belangrijkste is dus dat er aan ieder uh, medische faculteit een verplicht kooschap in een verpleeghuis komt. Uh, om daarmee te kunnen laten zien dat het een heel leuk vak is. Ja. Uh, want studenten denken nog steeds in die oudjes, valt toch niks meer te sleutelen. Ik zeg het maar even onaardig. Ja. Uh, dus uh, daar kunnen we onze technieken niet op kwijt. Maar dat is dus helemaal niet waar. Er is nog heel veel te doen. Okay. En wat is de tweede? Tweede is uh, salaris. Het is nu het laagst betaalde medisch specialisme. Ik denk, goed, dat mag niet de hoofdmoot zijn, maar dat telt ook mee. En het derde is: dat is de hand in eigen boezem steken. Ik denk dat er wat meer onderzoek gedaan moet worden. Wetenschappelijk onderzoek in de oudere geneeskunde. Uh, en dat blijkt ook aantrekkelijk te zijn voor jonge artsen. Dus er is wat dat betreft nog werk aan de winkel, ook voor u. Ja, zeker. Frank ja. Hoek van Zoon uh, van de samenwerkende opleiding tot specialist Oudere Geneeskunde Nederlands. Dank u wel. Graag gedaan. Morgen begint in Biddinghuizen het Lowlands Festival. Zo populair dat alle tickets in twee uur waren uitverkocht. De eerste bezoekers mogen over ongeveer een half uurtje al het terrein op om de tent op te zetten. Zometeen praat ik met de organisatie. Maar nu is het verkeer. Jolande van der Velden zit bij de AWB. Nog een lange file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer... heeft te maken met een aanrijding tussen Hoevelaken en Barneveld... zijn twee rijstroken dicht. Geeft ook vertraging richting Amsterdam, daar staat voor Hoevelaken 3 kilometer. Verkeer richting Barneveld kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Hoevelaken via Utrecht en Ede. Verder is een aanrijding geweest op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Hoofddorp 3 kilometer. Daardoor loopt het ook wat vast op de A44 richting Amsterdam... bij het knooppunt Burgerveen. En een vrachtwagen met pech in Rotterdam die zorgt voor extra druk op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor het knopend de 3 kilometer en op de parallelbaan voor de van Brind-Noordbrug ook 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Voor AZ-trainer Gertjan Verbeek kan het een uh, mooie week worden. Vanavond wil zijn ploeg tegen het Noorse Alesund een belangrijke stap zetten richting Europa. De Europa League, moet ik zeggen. En uh, deze week kon hij ook al met Roy Berens zijn gewenste rechtsbuiten verwelkomen. Toch hoopt Verbeek op nog meer versterkingen.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 Het is negen minuten voor half tien. Groot protest gisteravond in de Spaanse hoofdstad Madrid. Mensen gingen de straat op omdat ze vinden dat het bezoek van de paus te veel geld kost. Volgens de politie waren er 5000 mensen op de been. De organisatie spreekt over 20.000. Tegen het einde van de demonstratie waren er relletjes. 8 mensen werden gearresteerd, Elf mensen raakten gewond. Vandaag komt de paus naar Madrid, waar de wereld dagen worden gehouden. NOS-collega Stef Heeman in Madrid over het verloop van de demonstratie. Nou, de eerste twee uur verliepen uh, vooral uh, zeer vreedzaam en ludiek. Totdat uh, de demonstranten uh, in de Porta del Sol uh, in het centrum van Madrid stuiten op uh, Pelgrims, deelnemers van de Wereldjongerendagen. dagen. Toen werd er over en weer uh, gescandeerd en ook vooral uitgedaagd. En daar raakte de gemoeder al een beetje verhit. Uiteindelijk ging uh, de stoet van die demonstranten terug naar uh, het beginpunt zoals uh, de bedoeling was. Maar enkele duizenden bleven achter op die Puerta del Sol bleven staan en de sfeer werd wat grimmiger. Er werden ook aan het einde van de avond blikjes en fles naar de politie gegooid. En uiteindelijk heeft de politie besloten om dat plein schoon te vegen... en het hele plein af te sluiten. Ja, ze protesteren vooral tegen de kosten van dit bezoek van de paus aan Madrid. Wat natuurlijk voor een groot deel door de belastingbetaler in Spanje wordt betaald. Maar om hoeveel geld hebben we het dan? Geschat wordt door de organisatie dat het om 50 miljoen euro gaat. Dat is de organisatie van de Wereldjongerendagen zelf. En iedere keer wordt weer benadrukt dat 70% van die kosten uh, betaald wordt door de Belgium zelf. Iedereen die moet inschrijfgeld betalen. De arms, uit de armste landen betaalt een België bijvoorbeeld 30 euro. En dat loopt op tot 210 euro. Ja. En ook de vrijwilligers moeten betalen. De, de overige 30% van die kosten, daarvan zegt de organisatie, dat uh, wordt betaald door sponsoren. En er zijn demonstranten van gisteravond zoals progressieve katholieken die dat, die dat niet vinden kunnen. Dat een multinational er bijvoorbeeld aan mee betaalt aan een religieus festijn. Maar bovendien zeggen ze ja ik, wij vragen ons wel of het wel met 50 miljoen euro blijft. Want uh, pelgrims kunnen we tegen een zeer gereduceerd tarief gebruik maken van metro en bus. Schone en sporthallen worden ter beschikking gesteld om in te slapen. De sponsoren van die wereldjongerendagen Dagen die krijgen weer belastingvoordeel. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van de beveiliging en het schoonmaken van de stad. Ja, dus uiteindelijk draai je toch een groot deel van de belastingbetaler daarvoor op. En de pauze komt dus vandaag naar Madrid. Hoe gaat het programma eruit zien? Ja, om 12 uur landt hij op het vliegveld van Madrid. Uh, ongeveer een uurtje later gaat hij dan in pauzemobiel naar het centrum van de stad. En dan gaat hij op bezoek bij de nunciatuur, dat is de ambassade van het Vaticaan. En om half acht vanavond uh, is er een welkomstviering van hem met de aanwezige jongeren. Ja. Morgen ontmoet hij uh, bijvoorbeeld nog de koning en uh, premier Zapatero. En dan het weekend is het hoogtepunt van de Wereldjongerendagen. met uh, de, de avondwaken op zaterdag en zondag. een grote afscheidsviering. en daar worden anderhalf miljoen jongeren verwacht. Maar worden er ook uh, uh, opnieuw demonstraties verwacht? Die staan niet aangekondigd. Maar uh, ik sla het niet uit naar de. ...verhitte gemoederen van gisteren dat er toch weer iets op poten wordt gezet. De politie zal alleen wel extra alert willen zijn... ...en niet willen dat demonstranten en pelgrims weer letterlijk tegenover elkaar komen te staan. Zei Stef Heeman, NOS-collega vanuit Madrid. Arctic Monkeys, Elbow, het Residentie Orkest, het Nationaal Ballet, Wilfried de Jong, Kluun en Saskia Noord en natuurlijk nog veel meer. Vanavond, uh, vanaf morgen moet ik zeggen, te zien en te horen op uh, a camping flight to Lowlands Paradise in Biddinghuizen. Maar vandaag al arriveren de eerste bezoekers. Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, staan de eerste al voor de poort. Ik uh, net om half negen de poort binnen en toen zag ik er nog geen staan. En dat is op zich uh, nieuw. Ja. Normaal gesproken, staan ze op woensdagavond moeten we de eerste mensen al naar een camping verwijzen, ja. Oh, uh, Hoe verklaart u dat? Ja, de, de, de, de, de honger ja, om, uh, om te komen. En op zich is het natuurlijk wel een compliment. Alleen uh, we kunnen ze nog niet toelaten. Nee, maar hoe verklaart u dat het dit jaar blijkbaar wat minder uh, honger is? Nou, nou dat, dat, misschien dat ze. Uh, het nieuwsbericht gehoord hebben, dat er misschien toch nog wat gaat of zo. Ik, ik weet het ook niet. Nee, wat moet er vandaag allemaal nog gebeuren? Uh, nou, we zijn echt de laatste hand aan het leggen aan alle aankledingsitems. Uh, dus dus uh, de, de, de, de, we hebben, hebben van die hoge torens waar veel, vaak doeken in, in komen en kunstobjecten die uh, nog geplaatst moeten worden. Uh, en vannacht wordt er bijvoorbeeld uh, al het licht ingeregeld. Dat hangt er wel allemaal in. Dat wordt ja. dan door een, een dagploeg gedaan. En nou, vannacht... Uh, Gaan ze al het licht richten en, en stellen. En uh, wel is het festivalterrein leeg, maar is het wel al bijna klaar. Ja, dus het is altijd wel een mooie avond. De mensen mogen vandaag in elk geval wel de camping op, hè? Ja, dat klopt vanaf zes uur, ja. Oké. Okay. Um, nou is duurzaamheid al jaren een hot item hè, op Lowlands. Wat is er dit jaar nieuw op dat gebied? Nou, dit jaar is, uh, we zijn bezig om, om, uh, met een onderzoek, uh, dus er wordt dit jaar door, door uh, Alliander wordt er gemeten hoeveel stroom we nou eigenlijk afnemen en dan proberen we een vaste stroomgrid aan te gaan leggen volgend jaar, ja. zodat we groene stroom kunnen gaan gebruiken. We gebruiken nu 130.000 liter diesel en in iets van 103 generatoren. En, en uh, dat is erg vervuilend. En als we die klap zouden kunnen maken, dat zou een enorme stap vooruit zijn. Uh, we zijn ook uh, een experiment aan het draaien met, uh, met uh, 30 vacuumtoiletten. Um, het is hier te klein. Ja. Uh, en we moeten met vrachtwagens en, en hele dure bufferinstallaties moeten we uh, dat, dat wegrijden uiteindelijk naar, uh, naar een andere waterzuivering dan uh, hier in Dronten. En, uh, uh, nou, een twaakom toilet gebruikt uh, één liter water, uh, een normaal toilet zes liter water bij ons. En uh, het andere ding dat we doen is um, dat we een meting gaan doen hoeveel urine er in de urinoirs uh, nou uiteindelijk uh, is. En dan gaan we een aparte riool aanleggen en dan proberen we dan uh, weer op te laten werken in een fabriek tot kunstmest. Ja, en daar nou heb ik ook dus... iets gehoord over een, over een onderbroeken omrelactie, klopt dat? Oh, uh -huh. Nou, ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat dat een van even die details is die, die mij dan even is ontgaan. Dus er gebeurt zoveel op het festival. Dat ik, dat, dat, nou, misschien is het een particulier maar... misschien is de particuliere initiatief van mensen die heel graag onderboeken met elkaar willen. Ja, ja. ja. dat... ik, uh, ik, ik zou er niet aan beginnen. Nee. Nee, nee, nee, misschien <laughs> leuk voor in de, hun eigen tent. Um, ja. Wij hebben nu ook uh, begrepen dat er in de dagen voorafgaand aan Lowlands... extra controles zijn in de bossen rond Biddinghuizen. Want festivalgangers zouden daar wel eens pillen drugs en zo kunnen verstoppen. Klopt dat? Nou, dat, dat lijkt mij ook een, een fabeltje. Dat herkent u niet? Nee, dat, wat, wat wel eens gezegd wordt is dat mensen inderdaad uh, van tevoren naar het terrein gaan en dan een gaatje graven bij een boom en daar wat zouden verstoppen. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb er nog nooit eentje uh, op betrapt. Okay. Uh, nee, dus, uh, <laughs> okay. Het lijkt in elk geval een droge editie te worden dit jaar, hè? Ja, we, we verwachten donderdagavond, dus vanavond nog wel wat regen. En, uh, maar, maar voor de rest zou het dit weekend prachtig worden, ja. Dan wens ik u heel veel succes en veel plezier. Erik van Erenburg, directeur van Lowlands. Dank u. En een fijn weekend. Tot zover dit Radio 1-journaal. Maar hier gaat zo meteen Goedemorgen Nederland verder. En Sven Kokkerman is in de studio. Wat gaan jullie doen? Dag Rick, goedemorgen. Over één minuut maakt het Centraal Bureau over de Statistiek... de economische cijfers bekend over het consumentenvertrouwen... de werkloosheid en de bedrijfsinvesteringen. Daar wordt natuurlijk door iedereen met argus ogen naar gekeken. Ook met het oog op de pensioenen, de beurzen... en de groei van de economie enzovoorts. U hoort die cijfers hier op Radio 1. En we kijken wat de invloed daarvan is op beleggers... en op die pensioenfondsen. Verder hebben we twee Nederlandse F- 16 uh, gisteren twee Russische bommenwerpers onderschept boven de Noordzee. Wat doen die Russen daar? Het is bepaald namelijk niet de eerste keer. En het zijn ook nog eens een keer hele oude bommenwerpers. Dus uh, spierballenvertoon van Poetin boven onze territoriale wateren, zal ik maar zeggen. En het is een natte zomer. En dat merken de zwembaden in Nederland ook. Want één op de 10 buitenzwembaden wordt met sluiting bedreigd. Dat en meer. Zometeen na het nieuws van bijna half 10. Hier is Doral Bechts. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie zou beelden van overvallers moeten bekijken... voordat winkeliers die beelden online zetten. Dat zegt voorzitter Koonstam... van het College Bescherming Persoonsgegevens in de Volkskrant. Volgens Koonstam is het beter als eerst wordt gecontroleerd... of de overvallers bekende van de politie zijn. Dan Kunnen ze worden opgepakt... zonder dat ze online aan een schandpaal worden genageld. Bagger- en bergingsbedrijf Boscalis... heeft in het eerste halfjaar ruim 114 miljoen euro winst gemaakt. Ongeveer 8% minder dan vorig jaar. Toch is de grootste baggeraar ter wereld tevreden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 En de politie in Noord-Holland heeft een rechercheteam uitgebreid... dat onderzoek doet naar een bizar fenomeen op de A7. De afgelopen maanden zijn er verschillende keren spullen midden op de snelweg gezet. Het gaat onder meer om fietsen, een betonblok, een kunstkoe en een televisie. De objecten stonden in beide richtingen, tussen Abbekerk en Den Oever. De schade is tot nu toe alleen materieel, maar de politie neemt de zaak hoog op. Dan is het half tien geweest. Zojuist zijn door het CBS de nieuwste cijfers over het consumentenvertrouwen gepresenteerd. En ook de jongste werkloosheidscijfers. Financieel redacteur André Meijnenma heeft ze voor zich. André. De werkloosheid is in de maand juli weer iets gestegen. Dit keer met zo'n 20.000 mensen. Zo'n 413.000 mensen zitten nu momenteel zonder werk. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. En het consumentenvertrouwen in de maand augustus is naar beneden gegaan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 En bij de dagelijkse boodschappen let men veel meer op de prijzen en hoeveel en wat men koopt. Consumentenvertrouwen is een soort gevoelsbarometer. Niet allemaal zo feitelijk, maar wel met een flinke impact. Want als het leidt tot lagere consumentenuitgaven, zet dat weer een rem op de economie. Consumenten zijn al bijna vier jaar somber. Met als dieptepunt maart 2009 toen we midden in een recessie zaten. Sindsdien is het schoksgewijs wat verbeterd. Maar de laatste maanden hebben we met z'n allen weer een zwarte bril opgezet. Sombere berichten van het CBS, verteld door André Meijne. Maar dankjewel André. Twee minuten over half tien. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 41 kilometer file. 10 kilometer daarvan staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Uh, dat heeft te maken met een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Barneveld kan het beste omrijden... vanaf knoopend Hoevelaken, via Utrecht en Ede. Geeft ook vertraging richting Amsterdam. Daar staat de Zusthoe en Hoevelaken 3 kilometer... Een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Rudolf Aansveen en Hoofddorp 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het knopen Terbresseplein 3 kilometer. En op de parallelbaan voor de Van Brieden-Noordbrug ook 3 kilometer. Dat heeft te maken met een vrachtwagen. Met pech. Op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Door de aanrijding op de A4 is daar ook vastgelopen. Voor knopen Burgerveen 4 kilometer.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 We praten door over de nieuwste economische indicatoren van dat Centraal Bureau voor de Statistiek. U hoorde net de hoofdpunten al. 1 op de 10 buitenzwembaden wordt bedreigd met sluiting. Rusland laat spierballen zien met bommenwerpers in het Nederlandse luchtruim. En dat ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 4 over half 10. Dit is Karo, Goedemorgen Nederland. Sander Bartling heeft deze week als standplaats nog steeds het strand. Het is nu nog lekker rustig op het strand, maar dat zal in de toekomst wel eens dramatisch kunnen gaan veranderen. Want dan worden de Nederlandse costa's zeer waarschijnlijk een hele populaire bestemming voor een zonvakantie. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. At U hoorde het net al van André Meijnen, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zojuist de nieuwste cijfers over het consumentenvertrouwen in augustus en de werkloosheid in juli gepresenteerd. Belangrijk nieuws altijd voor economen, maar ook van invloed op onze portemonnee eh, en uw en mijn, pardon, pensioen. Sene Jansen, Goedemorgen. Goedemorgen. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerst even de werkloosheidscijfers. 20.000 werklozen erbij. Het totale aantal is nu gekomen op 413.000. In welke sectoren zien we de meeste werklozen? Ja, we meten niet de sectoren, want die mensen zijn werkloos. We weten niet in welke sector ze hebben gewerkt. Maar we zien wel over alle leeftijden, en ook mannen en vrouwen... dat er een stijging is van de werkloosheid, nu naar 413.000. Terwijl de eerste half jaar schommelde de werkloosheid steeks rond de 400.000. Juist. Dus het is eigenlijk dwars door alle begoep, uh, groepen van de bevolking heen? De stijging is overal waarneembaar, maar het is nu een stijging van één maand... En het is nog te vroeg om te spreken van een omslag. Ja. Juist omdat in die maandcijfers vaak wat fluctuaties zichtbaar zijn. Maar het is wel dergelijk een, een stijging. Ja. En, en in alle groepen inderdaad. Ja, dan nou hoorden we minister de jaren van Financiën... vorige week nog onze werkloosheidscijfers roemen... ten opzichte van uh, andere Europese landen, met name de jeugdwerkloosheid. Heeft die gelijk of zit hij er nu naast met deze nieuwe cijfers? Nou, hij heeft een punt dat het niveau van onze werkloosheid... zeker in Europees perspectief nog altijd laag is. Maar we zien nu in de cijfers van juli wel dat die werkloosheid oploopt. En dat is op zich ook niet heel verrassend... als je ziet dat de groei van de wereldhandel afneemt. En uh, wij als exporterende natie daar natuurlijk last van hebben. Ja. Uh, we, we hebben ook verwachtingsenquêtes onder ondernemers... waarin we hun vragen van verwacht u nieuw personeel aan te nemen. En wij nemen waar dat die vraag naar nieuw personeel ook terugloopt. Ja, en zeker naar de cijfers van eerder deze week... waaruit bleek dat de Nederlandse economie nog maar met 0,1 procent groeit. En belangrijker nog, de Duitse de economie ook maar met 0,1 procent. Exact, het past goed in het conjuncturele plaatje. Er is toch nog een ander punt wat ik even wil aanstippen. Ja. Mogelijk dat het weer een rol heeft gespeeld in juli. Het weer? Uh, ja, juli was niet zo zomers als gehoopt. Ja. En vaak is in juli veel seizoenswerk, bijvoorbeeld in de horeca. Juist. En het zou best kunnen dat dat ook invloed heeft gehad op die werkloosheidscijfers. Goed. Dan het consumentenvertrouwen, want dat is ook erg belangrijk voor uh, de economische perspectieven. Negen punten naar beneden kwam uit op min 21. Heb u dat wel eens eerder meegemaakt? Ja, het is een forse daling die we wa waarnamen in juli, uh, maar dat is ook niet vreemd. Uh, als je ziet dat de enquêteperiode precies samenviel met het hoogtepunt van de onrust rond de Amerikaanse schulden, Europese schulden en de keldering van de beurskoersen, dat doet het vertrouwen natuurlijk geen goed. Nee, maar dat blijft voorlopig nog wel even bestaan. Dat klopt. Uh, er is toch ook een lichtpuntje. Wij meten het economisch klimaat. Daar zagen we een forse daling. Maar we meten ook de koopbereidheid. Dus het oordeel over de eigen portemonnee. En dat daalde niet verder. Dus in die zwarte dag van uh, uh, dalend consumentenvertrouwen... en stijgend werkloosheid is dat een lichtpunt. Ja. Tot slot, is dit nou een dieptepunt in het consumentenvertrouwen... of is het wel eens erger geweest? Het, het is het laagste punt sinds juli 2009... Maar in begin eh, 2009 lag het consumentenvertrouwen nog veel lager. Goed. Ernstige cijfers, maar voorlopig niet eh, al te dramatisch, begrijp ik uit uw woorden. We moeten afwachten hoe de arbeidsmarkt zich verder zal ontwikkelen. Uh, we moeten afwachten of er uh, meer rust komt in de, in de financiële wereld. Dat zijn belangrijke zaken die, uh, die de toekomst gaan bepalen. Ik dank u wel, Senne Jansen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier uh, aan tafel in Hilversum. Theo Smit, die is econoom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt die cijfers ook bestudeerd. Als u uh, als, als bankier en econoom naar die cijfers kijkt, schrikt u dan? Uh, nou, ik schrik wel degelijk van de verslechtering in het uh, consumentenvertrouwen. Uh, het staat nu op min 21, dat ja. is toch een forse daling. Maar wat doet dat? Ik bedoel, Wat is het effect van dat dalende consumentenvertrouwen... voor uw werk en voor uw bank bijvoorbeeld? Uh, nou, het consumentenvertrouwen is een voorloper van de economische groei. Dus het zegt eigenlijk iets over hoeveel mensen gaan besteden... in de komende tijd. Uh, we zien wel dat de verslechtering dus zit in het economische klimaat. En dat is op zich een positief uh, aspect hieraan. De koopbereidheid, de andere deelindicator, dat zegt vooral echt iets over de consumptie ja. in de komende tijd. Economisch klimaat zegt wel iets over het sentiment. Ja, en, en, waar, en waar trekt u dan? Welke conclusie uit? De conclusie die we hieruit kunnen trekken... is dat mensen zich sterk hebben laten leiden... door de dalende beurskoersen, de Europese schuldencrisis. Ja, dat dus zei een... Senniaan Jansen net ook, maar daar uh, was mijn conclusie bij. Dat is voorlopig nog niet helemaal uit de wereld, om het maar zacht te zeggen. Nee, absoluut niet. Uh, dat uh, kan nog makkelijk uh, een paar maanden aanhouden of langer. Ja. Um, uiteindelijk uh, zal dan ook de koopbereidheid gaan afnemen. Zullen mensen nog meer de hand op de knip houden? Ja. Het was al niet uh, erg best, omdat mensen zich toch ook zorgen maken over hun pensioen. Ja. Uh, mensen zien de overheidsbezuinigingen van 18 miljard aankomen. Ja. Dus ze maken zich eigenlijk al langere tijd zorgen. Ja, en uh, de verwachting was ook dat mensen dat pas gaandeweg deze kabinetsperiode in hun portemonnee zullen gaan merken. En dat moment is aanstaande. Dus dat zou er nog wel eens bovenop kunnen komen dan. Precies. Uh, het zwaartepunt van de bezuinigingen, dat, uh, dat ligt zo rond 2012. Uh, ja. Beginnen de harde klappen te vallen. Ja. Dus dan gaan mensen het echt merken. Dan, uh... En wat gebeurt er dan als juist dan de economie verder teruggaat? Uh, dan uh, de economische groei zal verder terugvallen. Uh, en als daar bovenop die bezuinigingen dus komen... en mensen dat in hun portemonnee werken... Dan, dan heeft dat dus nog een verdere daling van de consumentenvertrouwen waarschijnlijk. En in ieder geval de koopbereidheid tot gevolg. Tenminste, als je logisch nadenkt. Ja, uiteindelijk uh, zal dan ook de koopbereidheid eronder gaan leiden. Ja. Goed, wat betekent dit nou voor bijvoorbeeld ook de pensioenen? Nou, voor de pensioenen... Zijn vooral de, de resultaten die op de beurs worden behaald uh, erg belangrijk. We ja. zien nu dat uh, beurskoersen aan het kelderen zijn. Onder andere door de uh, toestanden in, in Amerika en ook de Europese schuldencrisis. Ja. Uh, betekent dat de dekkingsschade van pensioenfondsen gaan dalen. Dat uh, pensioenen niet langer geïndexeerd kunnen worden. Dat was eigenlijk voor veel pensioenfondsen al het geval. En dan krijg je dus dat straks de, de, de uitkering van het pensioen... waar mensen uh, rekening mee houden, ook onder druk komt te staan. Dus ja. dat ze gewoon maandelijks minder pensioen uitgekeerd dreigen te krijgen. Precies, in het uiterste scenario zal er moeten worden gekort... op uh, de nominale pensioenen. Dus dan, dan ga je er echt... Op achteruit. Nou is iedereen bang voor een dubbel dip? Uh, eerder deze week sprak ik met Zweden uh, van Wijnbergen, econoom aan de VU. Hè? Uh, en die zei, nou ja, dat moet ik nog maar zien. Of die dubbel dip er komt, dat geloof ik eigenlijk niet. Maar het onvermogen van de politiek, zowel in Amerika als in Europa... om de problemen het hoofd te bieden, uh, is ernstig. En daardoor krijg je een uh, dubbele neerwaartse beweging als het ware. Ja, wij houden zelf als Raalbank ook geen rekening nog met een dubbele dip... En uh, daarvoor zou echt twee kwartalen negatieve economische groei uh, zou nodig moeten zijn om ja. een recessie te creëren. Ja, dat is nog niet aan de orde. Want het nee, eerste dat is kwartaal orde, zat ja. nog flink wat groei. Het tweede kwartaal een heel klein beetje, oh, eigenlijk geen, maar in ieder geval niet in de min. Precies, inderdaad. Uh, dus daar houden we volgens ons nog, nog geen rekening mee. Uh, het is inderdaad wel zo dat uh, politici in Europa nog niet heel erg daadkrachtig zijn met het aanpakken van de problemen. Nee. Wel is het zo dat Merkel en Sarkozy uh, nu wel proberen de begrotingsproblematiek aan te pakken. Ja. Ook door middel van harde sancties. Maar echt effect op de beurskoers had dat gisteren nog niet? Nee, uh, de beursanalisten uh, zijn absoluut nog niet van onder de indruk. Inderdaad. Nee. Uh, dus er moet echt meer gebeuren vanuit de politiek om het uh, vertrouwen weer te herstellen. Tot slot de rentepercentages bij uw bank bijvoorbeeld. Ga, uh, heeft dit nog effect voor die rente? Uh, nee, dat, ja, dat vind ik moeilijk om daar nu iets, uh, iets over te zeggen. Ik uh, zie daar nog geen effect uh. Goed, dus voorlopig uh, staan de seinen op oranje. Ja, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Nog we niet moeten, op rood? Nog niet op rood. Maar groen is het ook al lang niet meer. Nee, groen, we moeten zeker uh, ja, de ontwikkelingen goed in de gaten blijven houden. Ja. En het is te hopen voor Nederland dat de export inderdaad weer te aantrekken. Ja, maar dan moet het met de Duitsers beter gaan. Dan ziet het voorlopig zo, ook nog niet absoluut, uit. Absoluut, ja. Ik dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u bijzonder interesseert. De PVV heeft de naam Geert Wilders laten registreren als woordmerk... om te voorkomen dat een ander ermee aan de haal gaat. Wat voor nut heeft het eigenlijk om je naam te beschermen met een woordmerk? Advocaat Merkenrecht Joris van Manen Die heeft het antwoord. Je kunt je afvragen wat nou de toegevoegde waarde is van deze actie. Want het burgerwetboek geeft sowieso bescherming tegen het gebruik van een naam. Als iemand probeert daarmee een ander ...te zijn of uh, tot, zijn, tot zijn groep te behoren. Uh, Jan-Peter Balkenende is het in het verleden gelukt om misbruik van zijn naam als domeinnaam te voorkomen. Het is een vrij opmerkelijke gebeurtenis dat hij dit doet. En hij heeft het bovendien gedaan voor bloemen, zaaizaden en levende planten en voor lobbying. Maar als hij nou echt extra bescherming had willen hebben uh, met een merkrecht... ...had hij het voor heel veel verschillende dingen moeten deponeren... Uh, want bijvoorbeeld extra bescherming tegen gebruik van Geert Wilders... voor bijvoorbeeld konijnenvoer of zo, dat heeft hij hiermee niet gekregen. Juist. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer terug naar het strand van Scheveningen. En daar, bij de pier, is Sander Bartling. Op het strand van Scheveningen zie ik spelende kindjes. Ik hoor wat Duits geroepen, het gebruikelijke... Het is nu nog rustig, maar in de toekomst zou het wel eens een stuk drukker kunnen gaan worden. Ja, dat klopt. En zeker ook wordt het waarschijnlijk vaker druk. Dus er komen meer dagen mensen naar het strand, denk ik. Het wordt vaker goed weer. Bas Amelung, universitair docent milieu en toerisme aan de Universiteit Wageningen. Hoe komt dat dan, dat er steeds meer mensen naar het strand komen? Nou, het heeft te maken met de klimaatverandering. De temperatuur op aarde stijgt ook in Nederland. Hè. Dus dat, dat, dat gaat door, is de, is de verwachting. Uh, en daarmee um, ja, wordt het seizoen eigenlijk langer. Het, het toeristenseizoen, in klimatologisch uh, opzicht. En krijg je dus um, meer mooie dagen. En dat, dat begint ook eerder in het jaar en, en eindigt ook later in het jaar. Dus uh, de, ja, de, de verwachting is dat er uh, meer goede stranddagen gaan komen. Wauw, dus we krijgen langere, hetere zomers. Dat is goed nieuws. Ja, voor het, voor het toerisme wel. Klimaatverandering in zijn algemeenheid is, is niet zo'n goed nieuws. Voor heel veel dingen is het heel slecht. Maar ik denk inderdaad voor het, voor het toerisme in Nederland dat het uh, uh, goed is. Ja, maar, maar wordt Nederland dan inderdaad ook een, een zonbestemming? Uh, Chinezen aan het Hollandse strand, dat idee? Nou, Chinezen, dat lijkt me, dat lijkt me niet zo erg waarschijnlijk. Want uh, ja, die moet natuurlijk van ver komen. En de keerzijde van klimaatverandering is natuurlijk dat er... Uh, of keerzijde. Uh, klimaatverandering leidt er ook toe dat er beleid wordt gevoerd... Uh, wat ertoe zal leiden dat uh, transport duurder wordt en met name vliegen. Dus ja, die mensen moeten ook van heel ver komen uh, vliegen. Dus uh, ik denk niet uh, dat ze dan helemaal hierheen komen voor het, uh, voor het Hollandse strand. Uh, wat betekent dat nou in de toekomst voor de faciliteiten? Als, we, als je even naar dit strand kijkt, het is een, het is een uh, breed strand. Nou ja, goed, het is niet geweldig weer, dus het is nu heel rustig. Uh, maar gaat dit strand er dan in de toekomst ook anders uitzien? Nou uh, ja, behalve temperatuurstijging heb je natuurlijk ook uh, zeespiegelstijging. Dus um, nou ja, als je er niks aan doet, dan wordt het strand uh, kleiner. Dan uh, hou je minder strand over. Dus het wordt dan drukker over het strand. Ook omdat er minder strand is natuurlijk. Um, en aan de andere kant, ja, die mensen moeten dan wel naar het strand uh, toekomen. Um, dus je hebt ook wel meer, waarschijnlijk meer voorzieningen nodig. En je moet ook wel nadenken over wat dat voor, uh, voor de infrastructuur na het strand toe uh, betekent. Want die slippen dicht natuurlijk. die wegen. Ja, dat gebeurt nu al. En dat, dat zal in de toekomst alleen maar uh, vaker gebeuren. Wat betekent dat eigenlijk voor de rest van de wereld? Het wordt nu natuurlijk al vrij warm in, in nou ja, de Mediterranee, in Andalusië en zo. Wordt dat, uh, wordt dat onleefbaar of kunnen we nog steeds lekker naar de Spaanse costa's? Ja, um, waarschijnlijk gaan, gaan veel toeristen het te, te warm vinden in, in de zomer. En die moeten dan uitwijken naar het voor- of naseizoen. Als, als ze dat kunnen, als ze niet vastzitten aan de zomervakantie. Um, ja, voor het strandtoerisme is dat nog een beetje onduidelijk. Want het, de, de meningen lopen er een beetje over uiteen hoe warm mensen het prettig vinden. Maar voor andere type toeristen, zoals uh, ja, cultuurtoeristen, uh, zal het al snel uh, ja, toch wel erg warm worden. Maar goed, dit zijn maar voorspellingen natuurlijk. Hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk? Nou ja, er is een hele vrij brede marge van, uh, van mogelijke uh, temperatuurstijgingen, en verandering in het uh, klimaat. Uh, ja, dat, er, dat, er, dat het klimaat verandert, dat is wel duidelijk. Maar uh, ja, het is nog... Ja, tamelijk onduidelijk uh, hoe zich dat precies gaat ontwikkelen. Maar het laatste jaar zitten we in ieder geval wel op een tamelijk uh, hoog spoor... Uh, dat, het, dat het tamelijk snel gaat uh, uh, met de klimaatverandering. Hey, kan het nog gebeuren dat het hier uh, gewoon één lange verregende zomerperiode wordt? Zeg maar, zoals dit jaar? Zeker, want uh, ja, behalve de, het gemiddelde hè, dat, uh, waarvan de temperatuur uh, omhoog gaat... Uh, ja, komt er ook een grotere spreiding. Dus je krijgt ook meerdere, meer extreme... Er uh, is dus ook ja, groot, meer kans op hoogstbuien en ook uh, ja, kans op, uh, uh, ja, op slechte zomers. Ja, die, die blijft ook zeker bestaan. Nou goed, Dan gaan we nog maar even genieten van het strand... voordat het hier vol zit met van die vervelende dagjesmensen. Lekker, voetjes in het zand. Zij Sander Bartling. Straks wat zoeken Russische bommenwerpers in het Nederlandse luchtruim. Eerst nu, bijna 10% van de zwembaden in Nederland... wordt met acute sluiting bedreigd. De slechte zomer zet de financiële positie van zwembaden... verder onder druk, zegt het Nationaal Platform Zwembaden... en de directeur van die club, die is hier, dat is Ronald Terhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe nijpend is de situatie? Ja, de situatie is al een tijdje lang nijpend. En uh, een slechte zomer helpt niet mee, met name niet op het gebied van sentiment. Het is zo dat, uh, met name straks in het najaar gekeken wordt... naar nieuwe begrotingen bij gemeentes. En als er dan een slechte zomer is geweest, met slecht bezoek... ja, dan uh, lijkt het sentiment niet de positieve van de zwembaden te zijn. Geldt dat met name de buitenbaden, want daar denk je aan bij slecht weer? Ja, daar denk je aan. Toch is dat helemaal niet, niet helemaal het geval. Het is zo dat uh, ook de binnenbaden al langere tijd onder druk staan. Ja. En eigenlijk uh, geldt voor alle zwembaden in Nederland... dat met name de lokale politiek uh, heel kritisch kijkt naar uh, de zwembaden... Uh, als kostenpost. Ja. Hoeveel uh, zwembaden worden met sluiting bedreigd, concreet? Ja, we weten het niet zeker. We hebben een lijst opgesteld... op basis van uh, gegevens uit de media. Dan komen we tot zo'n 60 zwembaden die uh, bedreigd zijn... of bedreigd worden in de toekomst, ja. uh, door de bezuinigingen. Door de bezuinigingen of omdat mensen niet komen zwemmen? Nee, het is echte bezuinigingen. Er zwemmen nog steeds zo'n 100 miljoen mensen per jaar in de Nederlandse zwembaden. Hond uh, hoe kan dat nou we hebben? dan nog niet eens 17 miljoen mensen. Nou ja, 100 miljoen bezoeken in de zwembaden. Ah, ja, okay. ja. <laughs> Kortom, het is een enorm populaire activiteit uh, ja. die gedaan wordt, zoals iedereen weet, van hele jonge kinderen tot aan mensen op hele hoge leeftijd. Ja. Uh, het bezoek loopt niet terug. Ja. Nee, dus het zit hem in de subsidie? Ja, het zit met name in de subsidie. Zo'n 30, 35 van alle kosten die een zwembad heeft... worden opgebracht door de overheid, lokale overheid. De gemeenten die uh, subsidiëren dat. Ja. En zonder de subsidie kunnen de zwembaden niet open blijven. Ja, dan zijn er misschien te veel. Uh, dat zou je kunnen denken. Alleen is het zo dat mensen inderdaad in hun lokale omgeving willen zwemmen. Als je zwemles hebt, dan wil je niet 25, 30 kilometer rijden. Je nee. wil dat je kindjes zwemles hebben in je lokale Zeker omgeving. Zeker niet op dat soort uren. Ja, nee, ik weet nee. er alles van. Ja. Dus, uh, Maar dat, u zegt nu ook die zwemlessen. Wat betekent dat als die zwembaren toch dicht moeten? Is het dan moeilijker om je kinderen straks op zwemles te krijgen? Ja, zeker. Het is zo dat uh, zwemles in Nederland... Uh, is iets wat vanuit de ouders zelf komt. Uh, in veel landen uh, wordt het gedaan via school... of wordt het gedaan via de overheid. In Nederland niet. Ouders kiezen ervoor om zelf uh, zwemles... Het schoolzwemmen de is op erin. heel veel scholen afgeschaft. Ja, schoolzwemmen is veel afgeschaft. En uh, daardoor uh, is het wel zo als je heel ver moet gaan rijden... of de kosten worden enorm hoog... Ja, dan zullen er toch op een gegeven moment kinderen gaan afvallen... die uh, leren zwemmen. En dat ja. is niet goed. Niet in een land met zoveel water, zou ik zeggen. Nee, absoluut niet. Wat moet er gebeuren? Nou, wat er moet gebeuren is dat gemeenten eigenlijk... Uh, op een iets andere manier naar zwembaden zullen moeten gaan kijken. Uh, wij vinden dat een zwembad zeker niet alleen maar past in de sportbegroting. Uh, kijk nou eens verder om je heen en zie wat er in een zwembad gebeurt. Uh, leren zwemmen is eigenlijk iets van veiligheid en jeugdzorg. Uh, als je uh, combinaties maakt in je gemeentelijke begroting... dan zul je zien dat een uh, zwembad eigenlijk helemaal niet zo duur is... ten opzichte van de maatschappelijke waarde die het creëert. Schuiven met potjes geld wilt u dus? Ja, schuiven met potjes geld. En ja, Maar die potjes geld waren ook aan anderen al beloofd. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, dat is het probleem het probleem. Uh, toch denk ik dat, uh, dat een zwembad heel veel uh, biedt aan de maatschappij. Er is heel veel maatschappelijke waarde in een zwembad. Uh, ja. Op hele verschillende manieren. En dat wordt eigenlijk nog niet vaak genoeg gezien. Hoeveel geld moet er gemiddeld bij een gemiddeld zwembad? Ja, het is altijd moeilijk om over gemiddelde te praten. Uh, bij een buitenbad uh, gaan wij ervan uit dat zo'n 100, 200 euro per jaar uh, erbij moet. Bij een binnenbad uh, ligt dat wat hoger. Uh, vaak rond 3, 400 duizend euro. Per maar zijn zwembad? Per zwembad. Ja, en hoeveel zijn er in Nederland? Er zijn zo'n 500 binnenzwembaden in Nederland en zo'n 200 buitenzwembaden in Nederland. En daarnaast ja. natuurlijk nog heel veel campingbaden, hotelbaden, dat soort dingen. Dan heb je het dus over anderhalf miljard? Ja. Nee, uh, 150 miljoen. 150. Een minuutje te veel. Ja, ze rekenen was niet mijn sterkste kant op school, dat merkt u wel. Goed, uh, uh, dat is uh, 150 miljoen is er dus nodig om de zwembaden in Nederland te redden. En anders gaan ze onvermijdelijk dicht. Uh, dan zullen er een aantal dichtgaan. Er zijn natuurlijk best heel veel gemeenten die vinden dat zwemmen ongelooflijk belangrijk is. En dat, uh, dat gaat eigenlijk ook heel goed. Maar je ziet ook dat uh, gemeenten waar uh, de nood heel erg hoog is, ja. dat uh, het zwemmen toch een populaire bezuinigingsmaatregel is. Goed. Ik dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 8 minuten voor 10, dames en heren. Het Nederlandse F-16's hebben gisteren boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. En dat was niet de eerste keer dit jaar. In januari, maart en juni vlogen de Russen ook al door het Nederlandse luchtruim. Wat voert de voormalige grootmacht eigenlijk in haar schild? Rusland-correspondent Peter Damkoer, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat deden die Russen daar boven de Noordzee? Ja, was even schrikken, hè? Ja, uh, jullie in de gaten houden. Dat is, uh, dat, is het, uh, dat is het doel eigenlijk. Dat was vroeger het doel natuurlijk in de Sovjet-tijd. Ja. En nu is het gewoon uh, machtsvertonen. Er zitten verkiezingen aan te komen. En vooral premier... Poetin is ongelooflijk actief met zijn PR-activiteiten... en we moeten dit scharen onder een van zijn PR-activiteiten... voor binnenlands gebruik bedoeld, waarin hij even weer aan de bevolking laat zien... Uh, onder mij en dankzij mij is Rusland weer een wereldmacht... en tellen we mee in de wereld. Ja, ja heeft hij er ook op... bij laten zien om wat voor bommenwerpers het gaat? Want het gaat namelijk om herriemachines uit de jaren 50 technologie van eind van, van, de, van de jaren 50 en uh, laatst las ik hier in een van de in een van de kranten een interview met uh, een van de vliegers van uh, van deze van deze van deze bommenwerpers deze Tupolev 154 en 156 zo zijn de serienummers uh, die vertelden dat ze elke keer toch weer blij zijn uh, als ze op de basis terug zijn want het wil nog wel eens schorten aan reserveonderdelen. Juist, dus het kan ook best zo zijn dat als die Russen hier hun speurballen... boven het Nederlandse luchtruim vertonen, dat er eentje naar beneden komt zetten. Dat is zeer wel mogelijk. Ze zijn inderdaad begin jaren 60, zei ze, zijn de meeste van deze toestellen gebouwd. Ze zijn slecht onderhouden in de periode van de jaren 90, toen het verval in het Russische leger natuurlijk enorm groot was. Ze zijn nu onder Poetin wel weer wat opgekalfateerd. Maar het blijven natuurlijk oude beestjes die eigenlijk geen enkel doel meer hebben. Want ze waren aanvankelijk ook bedoeld voor de lange afstand missies om, om onderzeeërs te bestrijden. Ja, en wat gaat nou het verhaal zoals ik het heb? dat die dingen zoveel herrie maken... dat als die onderzeeërs er ze aanhoorden komen onder water... dat ze dat van mijlenver hoorden aankomen... dat ze gewoon een beetje dieper gingen duiken... en dan waren, dan waren ze onkwetsbaar geworden. Klopt dat? Toepelef motoren onder. En als je gewoon een, een Toepelef 154 van een, een passagiersmodel ervan hoort, uh, hoort... die mogen in Europa zelfs uh, geen, geen luchthavens meer aandoen... al sinds een aantal jaren vanwege de geluidsoverlast. Wel, die, die motoren hangen... en er hangen er maar liefst vier onder de vleugels van deze... Deze enorme vliegtuigen, uh, ja, dat maakt een helskabaal. Hadden ze bommen bij zich, eigenlijk? Uh, we mogen aannemen dat ze dat uh, niet, uh, niet bij zich uh, hebben. Uh, ik denk ook dat het... Uh, het is meer vlag vertonen. Hè? Dus het, het heeft geen enkele strategische waarde. Het heeft geen enkele bedreigende uh, waarde. Want ja, bij de navo moeten ze toch wel een beetje lachen om die oude kisten. En uh, wensen dus, uh, die vliegers natuurlijk ongelooflijk veel sterkte op hun missies... dat ze maar weer veilig thuiskomen. Ja, je hebt ze wel eens gesproken, hè, die vliegers. Ja, ja, ja. ja. Dat was in de periode dat ze helemaal ook nog niet mochten vliegen, dat er niet voldoende brandstof was voor deze, voor deze kast. Die <lacht> natuurlijk ongelooflijk veel brandstof slurpen. En uh, uh, op de grond uh, speelden ze dan eigenlijk hun missies, uh, hun missies na, want ze konden nauwelijks de lucht, de lucht in. En dat is ook een groot probleem. Veel van die vliegers, of het zijn uh, heren die al uh, redelijk op leeftijd zijn, of zijn slecht opgeleid en niet eigenlijk voor deze missies uitgerust. Het is eigenlijk wel een riskante onderneming. Ja, dat mag je wel zeggen als je dat allemaal zo hoort. In ieder geval heeft het ook wel iets treurigs... als je je spierballen laat zien met zulk verouderd materieel. Uh, ja, maar dan moeten we uh, met Vedef en Poetin... Uh, het leiderschap in, in, in Rusland, die, die hebben dat wel onderkend. Hè. Ze, hebben, ze hebben een aantal maanden geleden gezegd... dat ze over de komende tien jaar 450 miljard euro willen uittrekken voor het, voor het vernieuwen en het moderniseren van, van het leger. Maar de technologische achterstand is zo groot dat velen ook vraagtekens stellen bij dit bedrag. En of het wel waard is om het te doen, is Rusland niet toe aan een gewoon ander leger. Meer geschoeid, laten we zeggen, op NAVO leest. Eh, compact, actief en eh, en modern, dat kost je ook veel, veel minder veel, veel minder geld. Ja, in ieder geval is het eigenlijk een soort van publiciteits, politieke publicite publiciteitstunt. Uh, voor Vladimir Poetin uh, om zijn populariteit uit te breiden, begrijp ik van je? Ja, dat is, dat is het. We zagen hem twee dagen geleden zagen we, zagen we hem in een duikerspak, uh, duiken in een baai in de zwarte in de Zwarte Zee. Waarin die uh, bij die assisteerde. Uh, Geologen assisteerde bij het uh, opduiken van uh, van historische potjes. En warempel... De premier van ons terrein. Juist. Wordt u weer bij president straks, denk je, Peter? Uh, iedereen raadt het hem af, dus hij zal het wel worden. <laughs> Ik dank je wel, Peter Damkoer vanuit Moskou. Straks, dames en heren, een tekort aan gespecialiseerde oudere artsen... leidt ertoe dat ouderen geen optimale zorg krijgen. En sexy kleding brengt jonge meisjes in de problemen. Dat en meer, zometeen, in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws van 10 uur gelezen, zoals de hele ochtend al... door Dorald Megens. Tot zometeen.